8 uur. Dit is Radio 1 met Marcel Oosten. Goedemorgen, straks in het NOS Radio 1-journaal hoort u verslaggever Jan Eikelboom. Hij is op weg naar de Syrische grens en bericht straks over de Syrische vluchtelingen. Nu eerst het NOS nieuws met Jan van der Putten.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 Vervoersbedrijf RET mag tot zeker 2026 het regiovervoer in Rotterdam blijven uitvoeren. De stadsregio en de gemeente Rotterdam met de RET hebben dat afgesproken in een akkoord op hoofdlijnen. Het bedrijf levert de komende jaren wel een deel van de subsidie in. Dat geld steekt Rotterdam in verbeteringen van het openbaar vervoer, zegt wethouder Baljeu. Zoals bijvoorbeeld de infrastructuur, hè, de vervanging van de rail na nou, zo'n 40 jaar is uh, ook wel heel erg hard nodig. Stations moeten opgeknapt worden en dat betekent dat we daar ook geld voor nodig hebben. De RET verwacht dat de lagere overheidssubsidie niet leidt tot een lagere kwaliteit van het openbaar vervoer.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 Igor Sijsling is er niet in geslaagd de tweede ronde van het US Open in New York te bereiken. Hij verloor in vier sets van de Duiter Peter Goyovcik. Sijsling was de laatste Nederlander die nog aan het toernooi meedeed. Robin Haase, Kiki Bertens en Timo de Bakker werden eerder al uitgeschakeld. Dan is weer nog eerst plaatselijk mist. Vooral vanmiddag van tijd tot tijd zon en het blijft droog. En het wordt 20 graden op de Wadden tot 24 in Limburg. Morgen bewolkt en enkele buien, weinig verandering van temperatuur... en ook zaterdag vallen er buien. Verkeersinformatie bij de ANWB, John Bakker. Met nog steeds mist, behalve dan in het westen van het, land, van het land... maar in de rest van het land komen nog steeds mistbanken voor. Alles bij elkaar nu iets meer dan 30 kilometer file... met flink wat vertraging op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Tussen Meers en Maastricht, 4 kilometer. Nog wat langer is de file op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen... bij Badhoevedorp 8 kilometer... En na een ongeluk op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht... bij knooppunt Oude Rijn, 6 kilometer. De rechte rijstrook is dicht. Nederland moet nu ook een standpunt gaan innemen... over militair ingrijpen in Syrië. De Tweede Kamer praat daar vandaag over. Ik ga naar Managementboek omdat ze er alles hebben. 18.000 producten op voorraad. En wat je voor 9 uur s avonds bestelt, heb je morgen in huis. Managementboek.nl. Gewoon meer.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 Van Voorsprong. Boek ook een voorsprong met Accountview, de bedrijfssoftware van Visma. Kijk op vismasoftware.nl. Inzicht, grip, resultaat. Eén op de twee plofkippen is kreupel. Ook de plofkip bij Albert Heijn. Meer weten? Ga naar wakkerdier.nl. Voorsprong boeken? Kijk voor Accountview bedrijfssoftware op vismasoftware.nl. Het NOS Radio 1 journaal met Marcel Oosten. P.S.V. dacht gisteravond nog even kans te hebben tegen A.C. Milan. Achterin is Wijnaldum en eerste kans. En hij schiet op Abiati. Maar ja, als je zulke kansen mist, dan ga je eruit in de Champions League. En toch is de trainer wel tevreden. Dat zegt hij straks. Militair ingrijpen in Syrië, dat lijkt even uitgesteld. Maar het is natuurlijk wel op handen. Verenigde Staten lijken ook wel klaar te zijn voor zo'n militair ingrijpen. En het aantal mensen dat Syrië ontvlucht neemt nog verder toe. Nieuwsverslaggever Jan Eikelboom is onderweg vanuit Beirut naar de Syrische grens. En ik heb hem nu aan de lijn. Jan, goedemorgen. goedemorgen. Wat verwacht je daar aan te treffen, daar aan de grens? Ja, Gisteren zijn er, er zijn tussen de 9 en 12.000 mensen de grens overgekomen vanuit Syrië... Dat is uh, meer dan wat er normaal de grens overkomt. Um, het is nog geen vluchtelingen exodus, zoals de UNHCR, de vluchtelingenorganisatie, heeft gezegd. Maar dat is wel waar uh, men hier ontzettend bang voor is dat er, als de Amerikanen gaan aanvallen, er een gigantische vluchtelingenstroom op gang komt naar Libanon. Ja, En zo'n vluchtelingenstroom is al lang aan de gang natuurlijk. Kan Libanon wat aan? Nee, Libanon kan dat uh, helemaal niet aan. Op dit moment zijn er uh, naar schatting, niemand weet het helemaal precies, maar naar schatting 1 miljoen vluchtelingen in Libanon. Op een uh, bevolking van 4 miljoen Libanezen is dus op dit moment één op de 5 inwoners van dit land een vluchteling uh, uit Syrië. En je kunt je voorstellen dat dat ook een enorme druk legt op die hele samenleving. Op uh, het gebruik van sociale gevoelingen, bijvoorbeeld scholen, uh, ziekenhuizen. Uh, maar het, het leidt ook tot allerlei andere huizen natuurlijk. Dus, er zijn geen opvangkampen voor de mensen. Mensen worden opgenomen in de samenleving zelf. Slapen in tentjes, huren huizen, mensen met heel veel geld zitten in, uh, in hotels. Maar het leidt ook, ook tot allerlei andere problemen zoals uh, een hoop criminaliteit. Mensen ja, hebben geen inkomen, gaan, gaan dus uit stelen. Dus de samenleving in Libanon die kraakt in zijn voegen. Er is wel hulp. Van uh, internationale hulporganisaties. Maar ja, dit soort aantallen natuurlijk ook nauwelijks aan. Ja. En je zegt het al: mocht er een aanval komen, dan zal die vluchtelingenstroom misschien nog groeien. Hoe staat Libanon dan tegenover zo'n militair ingrijpen? De Libanese regering heeft gisteren bekendgemaakt, bij monden van de minister van Buitenlandse Zaken, dat ze tegen het ingrijpen zijn. En niet alleen omdat men bang is voor uh, toch verdere toename van het aantal vluchtelingen. Maar ook dat men uh, men vreest heel erg een verdere escalatie op van het geweld in Libanon zelf. Want wat je ziet is dat die strijd in uh, Syrië steeds meer overslaat naar het buurland Libanon. Maar je diezelfde bevolkingsgroepen hebt die tegenover elkaar staan in, in Syrië, voor en tegenstanders van Assad. En die gaan elkaar steeds verbazen verwijst. Daar hebben we. Vorige week uh, eerst een grote aanslag gehad met 24 doden. Een autobom in een wijk die wordt gedomineerd door Hezbollah, dus zeg maar de partij van Assad. En een paar dagen later uh, een, een, een enorme aanslag met maar liefst 42 doden bij een moskee, een Soenitische moskee... In Tripoli, dat heeft hij gezien als een vergelding voor die aanslag op die Hezbollah-wijk. Dus zo zakt dit land steeds verder weg in een, in een straat van geweld. En je merkt het ook met de mensen praten. Libanese zijn bang. Uh, ze zeggen, wij zijn altijd al wat bij het dus, maar we zijn echt bang. En je ziet het ook op straat. S'avonds is, is, is een stad als Beirut toch een bruisende stad normaal gesproken. De straten zijn verlaten, restaurants zijn leeg, winkelcentra uh, bij de mensen. Mensen zijn bang voor domaanslagen, bang voor geweld. Ja. Libanon, daar is Jan Eikelboom op weg naar de Syrische grens. Jan, dankjewel. U hoort van hem ongetwijfeld als hij daar is aangekomen. Ik praat erover door met Leo Kwarten. Hij is Arabist. Meneer Kwarten, Goedemorgen. goedemorgen. En wie zijn die vluchtelingen die de grens overkomen? Valt dat, valt dat aan te geven? Ja, het zijn, meestal zijn het uh, Soenieten. en Ze uh, zijn veel afkomstig uit de grensstreek tussen Libanon en Syrië. Um, ja, je moet nagaan dat uh, dat grensgebied... Uh, grotendeels in de hand is van het uh, van bewind van, uh, van Assad. En dat hij eigenlijk zijn uh, macht daar wil uh, bestendigen... door een aantal gebieden te gaan zuiveren. We hebben dat laatst gezien in, uh, in mei, juni. Toen is de stad vlucht uh, vliegt uh, eigenlijk tussen Homs en de grens met Libanon... is. Uh, ja, zeg maar, heroverd op de re re re rebellen door het, uh, het, het leger van Syrië... met behulp van Hezbollah. En wat het ja, teweeg heeft gebracht is ook weer een, een stroom van vluchtelingen... die ja, mensen die eigenlijk door uh, het Syrische regime worden gezien... als mensen die steun hebben verleend aan die uh, re rebellen... en eigenlijk vervolgd worden. Ja? Dus die mensen ja, die pakken een bootje op en trekken dan naar Libanon. Je moet ook nagaan, want ik was zelf ook een Libanon... En, uh, ongeveer twee maanden geleden... Je hebt uh, überhaupt al veel, uh, veel grensverkeer altijd gehad, hoor. Tussen, tussen Libanon en Syrië. Het is niet altijd even makkelijk aan te geven wie vluchteling is en wie niet. Nee, je kunt dat... veel... ja, niet controleren wie er allemaal die grens overkomt. En, en uh, Jan, geeft dat al, Jan Eikenboog geeft dat aan. Ze zijn bang dat de strijd daar wordt ja, overgenomen voortgezet. Acht u die kans ook waarschijnlijk? Ja, kijk, natuurlijk is er is, is een factor. En veel van die vluchtelingen die, die trekken naar de BK-valijn, het oosten van Libanon, een agrarisch gebied. Daar proberen mensen bijvoorbeeld nog wat bij te verdienen door op het, op het land te werken. Maar velen trekken ook naar het noorden, juist naar Tripoli, waar dus uh, ja, onlangs die, die twee aanslagen hebben plaatsgevonden. Uh, 42 doden of zo... Uh, Juist omdat er zoveel um, familiebanden zijn... tussen Tripoli, zeg maar in het noorden van Libanon... en Homs, Koussair, dat hele Sunnitische so gebied in Syrië. Dus dat zijn mensen die leven in grote familieverbanden. Er zijn stammenverbanden. En zo gaan ze inderdaad op in de um, bevolking. Maar ja, gaan ze ook eigenlijk um, worden ze opgenomen... in die hele, spannings, hele spanningsgebied in Libanon... tussen Hez Hez Hezbollah en een aantal Sunnitische groepen. Uh, de Syriërs, de Syrische um, bewind wat daar ook weer in stookt, he, Die heeft er soms baat bij dat er uh, onrust... Ontstaat in Noord-Libanon. Ja. Dus het is allemaal. Uh, ja, het, alles hangt met alles samen. Dan naar Syrië, want uh, ja, dat land is zich toch aan het voorbereiden op een militaire ingreep. Hoe doen ze dat daar? Wat wordt er bijvoorbeeld over geschreven in de pers? Ja, ik heb uh, vanmorgen. ben ik nog even naar een, een aantal dagbladen gegaan. Onder andere. al-Watan. het Vaderland is dat. Uh, dat is een krant die. zelfs alle kranten in, uh, in Syrië. Uh, altijd uh, zegt wat het, het uh, bewind wil, wat wordt uh, gezegd. Een aantal dingen die me opvallen. En toen ik de kant las, dacht ik van ja... Um, aan de ene kant is er een toon van... Uh, nou, uh, Syrië zal een graf worden voor Amerika als ze Syrië aanvallen. Een soort van bra uh, bravoer. Aan de andere kant, daaronder heb je een hele ondertoon van bezorgdheid. En de bezorgdheid is met name voor de, voor, uh, voor de bevolking. Niet dat de bevolking het slachtoffer wordt, daar gaat het helemaal niet om. Maar meer dat... Uh, Stabiliteit die toch ongeveer te zoeken is in Syrië, nog verder zal worden ondermijnd. Een heel verhaal bijvoorbeeld over, over brood, dat het brood uh, dat dat uh, ook vandaag weer op tijd zal worden gebakken. Hm. Het schijnt dat de afgelopen dagen is er uh, ja, onrust geweest of of er wel eigenlijk genoeg graan was. En nu schijnt dat Iran heeft iets van duizend ton graan over land weten te vervoeren naar uh, Damascus en uh, andere delen van Syrië hè, onder op het uh, Controle van de bewind, zodat mensen toch nog op tijd hun brood krijgen. Verder staat er een heel verhaal over prijsstijgingen. Uh, want uh, ja, het leven wordt steeds duurder in Syrië en de economie dat, ja, die ligt natuurlijk op zijn kont. Uh, dus ook daar wordt, er, wordt gepoogd om wat bezorgdheid weg, weg te nemen. Ja, en... en vervolgens wat je dan op um, tv ziet... is een hele campagne dat ja, Syrië een beetje uit het, uit het Sovjet-tijdperk... dat Syrië wordt getroffen door een samenzwering. Ze zenden beelden uit op tv dat um, ja, dat gifgas... dat uiteindelijk is ingezet door de rebellen. En dat dat gifgas, en daar toont ook weer beelden van... is geleverd door iemand uit Saoedi-Arabië. Kortom, De Saoedi zitten er eigenlijk achter... En net zoals de Amerikanen zeggen dat ze een afgeluisterd telefoongesprek zouden hebben... tussen Syrische legeronderdelen waarin het gebruik van gifgas werd aangekondigd... zo heeft uh, de staatszender heeft een telefoongesprek opgepikt tussen een rebellengroep uit Homs... en een van de vage Saoedi die dan ook zeg maar, gifgas ja. zou, zou leveren. Ja. Het is een enorme mix van propaganda, gerusteling van de, van de bevolking en eindelijk... Eigenlijk ook voorbereiden van de bevolking van... jongens, uh, we gaan het, het volgende dieptepunt beleven. Maar ach, we hebben alleen maar dieptepunten beleefd de afgelopen ja, jaren. Ja, een beetje in de rol van het slachtoffer, hè, van het regime zelf. Ze ja. je, je geeft ook aan, er, er zit ook wat bravoer bij. Want wordt er iets gezegd over een eventueel antwoord uh, op een aanval? Uh, eigenlijk niet. Eigenlijk wordt er gezegd van, uh, dat er... Uh, dat er ze zegt niks, bijvoorbeeld heb ik in de krant gelezen over dat er misschien een aanval komt op Israël. Absoluut niet. Dat, dat hoor je wel eens hier en daar, maar dat, dat, dat lees je niet in kranten. Er wordt eigenlijk niet duidelijk gemaakt wat voor antwoord het er zal komen. Echt De toon is van het gaat komen. Um, het, het, het, is, het is niet, niet leuk, het, het gaat vervelend worden. Maar oké, okay, laat het maar gewoon uitzitten. Goed. Arabist Leo Quarter, hartelijk dank voor de analyse. Oké, okay. graag gedaan. En dan door naar Den Haag, want vanmiddag om 1 uur komt de Tweede Kamer bij elkaar om te praten over Syrië. Wilke Boom, goedemorgen. Goedemorgen Marcel. Ja, het parlement gaat erover praten. De Britten lijken inmiddels gematigde standpunt in te nemen. President Obama lijkt even op de rem te stappen. Um, wat heeft dat voor consequenties voor Nederland? Ja, eigenlijk heeft dat geen consequenties voor Nederland... want die standpunten van de Britten en de Amerikanen komen een beetje onze kant op. Eh, ook het kabinet en een grote meerderheid van de Tweede Kamer... vinden dat de VN-inspecteurs de tijd moeten krijgen... dat zij hun werk moeten kunnen afmaken in Syrië. Nou, het, het mandaat van die inspecteurs loopt tot in het weekend. De resultaten moeten dan in de VN-veiligheidsraad worden besproken... vindt de Tweede Kamer en pas daarna zou moeten... pas als, als daar dan wordt geconcludeerd dat Assad, president Assad... verantwoordelijk is voor het gebruik van gifgas is Nederland bereid deelname of ondersteuning van militaire acties te gaan overwegen. Um, maar ja, en het standpunt van de Britten en, en, en de Amerikanen... Dat, dat komt nu dus een, be een beetje deze kant op. Dat is uh, ja, prettig voor het kabinet en ja. voor de Tweede Kamer. Ja, precies. <lacht> uh, Nederland stelt zich inderdaad terughoudend op. Je geeft dat aan. Uh, waar komt deze houding vandaan? Dat heeft heel veel te maken met de Amerikaanse inval in Irak van destijds. He, toen werd de wereld wijsgemaakt dat er chemische wapens in Irak waren... en dat die in, in handen van president Saddam Hussein een groot gevaar voor de wereld vormden. Nou ja, dat verhaal van president Bush dat bleek helemaal niet waar te zijn. En dat heeft het wantrouwen ten aanzien van bewijzen uit de, uit de Amerika, uit de Verenigde Staten, bepaald geen goed gedaan. En dan zeg ik het nog heel voorzichtig. Ja, we willen nergens meer ingerommeld worden. Nee, dat is, dat, is, dat is het hele punt. Dat is wel het gevoel wat uh, achteraf in de Tweede Kamer, in het kabinet, in de hele Nederlandse politiek is ontstaan. Dat we die oorlog ingelogen zijn. Ja, en, en niemand wil dat dat nog een keer gebeurt. Nee, uh, Emiel Roemer van de SP bezigde die term ook alweer. We hoorden hem vanochtend. Ze is uh, absoluut tegen. Hoe is de rest van de Kamer? Nou, de, Kamer, de, de meeste partijen steunen de lijn van het kabinet. Dus uh, eerst die VN-route, uh, wapeninspecteurs hun werk laten doen... dan pas beslissen of en wat voor uh, sancties er eventueel komen... Uh, maar de twee grootste oppositiepartijen doen dat niet. Je noemde al SP-leider Roemer. SP vindt dat met militair ingrijpen de Veiligheidsraad wordt opgeblazen... en dat de oplossing moet komen van de onderhandelingstafel. Dat bombarderen dan niet helpt. Nou, en ook de, SP, de, grootste, of de PVV, de grootste oppositiepartij, die uh, is tegen ingrijpen. PVV-leider Wilders die noemde ingrijpen eerder deze week uh, zinloos en levensgevaarlijk... En uh, hij twitterde dat we moeten wegblijven uit dat islamitische wespennest. Uh, maar goed, dat zijn die twee partijen samen 30 zetels. Uh, de andere partijen die zitten allemaal op die lijn van het kabinet. Uh, nu eerst de VN zijn werk laten doen en daarna zien wat er verder moet gebeuren. Wilco Boom in Den Haag volgt dat debat vanmiddag in de Tweede Kamer. Straks hoort u ook nog de mening van kamerleden van Partij van de Arbeid en CDA. Bij de AWB, John Bakker. Met de elf files, iets meer dan 40 kilometer bij elkaar. Met veel vertraging op de A9, van Alkmaar naar Amstelveen, bij Battenverdorp, 8 kilometer. Na een ongeluk op de A12, vanuit Den Haag naar Utrecht, voor knoop het Oude Rijn, 7 kilometer. De rechter staat dicht. Verkeer vanuit Den Haag naar Utrecht kan beter omrijden. Via Rotterdam, Dordrecht en Gorkum. Dan nog een opvallende file op de A28, van Assen naar Groningen. Tussen Eelde en Groningen-Zuid, 5 kilometer. In de ochtend- en avondspits, het NOS Radio 1-journaal. Geen Champions League voor PSV dus, na de 3-0-nederlaag tegen AC Milan. Vorige week hield PSV Milan nog op 1-1. Nou ja, gisteravond werd het 3-0 en het lijkt een kansloze nederlaag, toch? vond PSV-trainer Philippe Cocu dat zijn ploeg nog prima partij bood.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 PSV gaat het door in de Europa League. Vanavond kunnen ook AZ en Feyenoord zich daarvoor plaatsen. AZ verdedigt dan een 3-1-voorsprong tegen het Griekse Atromitos. Feyenoord moet een 1-0-achterstand tegen Kuban Krasnodar uit Rusland goed maken. Maar die geloven daar nog in. Doet Sting ook. 12.09 u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Luchthaven Wezen, net over de grens bij Nijmegen... is volgens Duitse piloten op sommige fronten onveilig. Zou blijken uit onderzoek van de Duitse pilotenvereniging Cockpit. De landingsbanen bijvoorbeeld zijn onvoldoende verlicht en ook nog tekort. Dat lijkt me lastig. Veel Nederlanders maken ook gebruik van dit vliegveld... omdat bekende low-budget vliegtuigmaatschappijen deze uh, vluchthaven gebruiken. Op Wezen vliegen. Steven Verhaag is voorzitter van de VNV, vereniging van Nederlandse verkeersvliegers. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat is uw indruk? Weet u, heeft u ook berichten dat het vliegveld onveilig is? Wat onze Duitse collega's op gezette tijden doen is een onderzoek uitvoeren naar de veiligheid van Duitse luchthavens en passen daar een aantal criteria op, op toe. En die criteria zijn ook vastgelegd door onder andere ICAO, de internationale, International Civil Aviation Organization en IFELPA, onze zeg maar, koepelorganisatie internationaal gezien. En die criteria worden gebruikt om vliegvelden zeg maar, een soort van te meten op hun installaties. Ja. En daarbij komt vliegveldwezen nu uit de bus als niet voldoen aan een aantal criteria waarvan u er net al een paar, paar noemde. Um, en dat maakt dat zij zeggen, ja, daar moet wat aan gedaan worden. Ze zeggen dus ook niet dat het onveilig is om het vliegveld te gebruiken. Ze zeggen het kan beter. En ze ja. willen eigenlijk al die vliegvelden in Duitsland, binnen het Duits territorium, op een niveau krijgen zoals uh, de Frankfurts en de, en de Münchers van deze wereld. Ja, een paar noemde ik dus al. Wat menkeert er nog meer aan? Wat, nou, wat, wat u noemde is, de verlichting is aan zich, je hebt diverse soorten verlichting voor een, voor een landingsbaan. Dat is de verlichting aan het begin van de landingsbaan, op het moment dat je gaat landen, als het donker is en je hebt de zogenaamde touchdown verlichting, dat is erg fijn om die te hebben. En dat maakt het daarmee ook veiliger. Je kunt het vergelijken met de discussie nu over het landelijke wegennet met wel of, of geen licht. Hoe meer licht je hebt, hoe duidelijker het wordt. Maar het is niet zo dat het niet aan bepaalde eisen voldoet, dat, uh, dat, uh, dat vliegveld. Ook de naderingsverlichting, die is zeg maar een soort van naar binnen geleid, die voor de baan ligt, die is korter dan te doen gebruikelijk. Hm. Nou, Dat is dus niet meteen onveilig, want daar worden ook de landingslimieten, de weerslimieten die je uh, uh, minimaal mag hebben om binnen te komen, weer op aangepast. En het maakt allemaal dat men liever heeft dat het volledig geoutilleerd en equipped is... Maar uh, dat het nu nog niet zo is, daar maken ze gewacht van. En dat doen ze bij meerdere velden en onder andere ook wezen. Ja, uh, en zo'n onderzoek, en u zegt het is daar niet onveilig... maar kan het wel consequenties hebben, hebben voor zo'n luchthaven? Ik vraag me dat af. Het is duidelijk dat de Vereniging Cockpit... onze zustervereniging er gewacht van maakt. Want als het wel zou kunnen om de verlichting totaal op orde te krijgen... op een hoog veiligheidsniveau, waarom gebeurt het dan niet? Ja. En als het dan niet gebeurt... Dan wil je daar ook, ook aan de bel trekken en op de tromroffelen. En dat doen ze bij deze en maken daar gewacht van. En, en nu is het te hopen dat men er wel wat aan doet. Want hoe beter het veiligheidsniveau, hoe hoger het veiligheidsniveau. Ook wij gaan daar altijd voor uh, hoe beter het is. Ja, maar je hoeft niet te aarzelen om uh, van of naar wezen te vliegen. Als nou, ik zou niet uh, direct nu uh, mijn vlucht cancelen... als ik daar, uh, daar, uh, daar vandaan zou moeten vliegen of daar naartoe zou moeten vliegen. Zo is het, zo is het ook niet. Nee. Wat ik al zei, de limieten worden er ook op aangepast. Maar het kan beter. Dat is duidelijk. Steven Verhagen van de Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers. Dank u wel. Graag gedaan. Exclusieve software voor relatiebeheer en CRM. Archie. Wij hebben geen winkelbanden.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 vervoersbedrijf RET mag tot zeker 2026 het regiovervoer in Rotterdam blijven uitvoeren. De stadsregio en de gemeente Rotterdam en de RET hebben dat afgesproken. Het bedrijf levert de komende jaren wel een deel van zijn subsidie in. Maar dat gaat niet ten koste van de kwaliteit, denkt de RET. En de ledenraad van de schaatsbond KNSB staat unaniem achter voorzitter Doekle Terpstra. Terpstra's positie kwam onder druk te staan... door de manier waarop hij de keuze voor een nieuw ijsstadion heeft geleid. en zou Thialf in Heerenveen valse hoop hebben gegeven... Te geven, terwijl de keuze uiteindelijk op Almere viel. En dat zijn de hoofdpunten. Het weerbericht van Weerplaza.nl De eerste ochtenduren is het zeer rustig weer in Nederland. Het is vrijwel windstil en in de behoorlijk vochtige lucht is op veel plaatsen mist ontstaan. Op enkele plekken is het zicht zelfs minder dan 100 meter. Dat betekent dat het verkeer er behoorlijk last van kan hebben. Maar de zon gaat schijnen en dat betekent dat de mist weer snel oplost... want de zon is nog steeds erg krachtig zo eind augustus. Ik verwacht dat rond een uur of negen op de meeste plaatsen de mist wel zal zijn opgetrokken. De rest van de ochtend hebben we dan flinke zonnige periode... maar vanaf de Noordzee naderen er wel wolkenvelden. Die wolkenvelden trekken in de late ochtend en begin van de middag... langzaam van west naar oost over het land. Het zijn hoge wolkenvelden, er valt geen regen uit, maar de zon wordt wel even getemperd. Later in de middag en vanavond schijnt de zon dan opnieuw volop... Temperaturen zijn gewoon weer zomers te noemen, het zo'n 20 tot 24 graden. En de wind, die komt uit het zuidwesten tot westen, kan aan zee af en toe windkracht 4 halen vanmiddag. In het binnenland staat er meestal weinig wind. Komende nacht kan er opnieuw plaatsend mist ontstaan, maar niet meer op uitgebreide schaal. Lokaal mistbankje dus, daarna zonnige periode, maar vanuit het westen snel weer nieuwe wolkenvelden. Die wolken zijn veel dikker en leveren ook enkele buien op, vooral in het noorden, midden en oosten van het land. Voor de temperatuur maakt het niet veel uit. Ook morgen wordt het 20 tot 24 graden. Rustige ochtendspits bij de AWB John Bakker. Ja hoor, valt allemaal eigenlijk best wel mee. 10 files, 35 kilometer bij elkaar. Vrij veel vertraging wel op de A2 vanuit Den Bosch naar Eindhoven. Bij Bokstol, 5 kilometer. En op de A2 vanuit Eindhoven naar Maastricht. Voor Maastricht, 4 kilometer. Op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen. Bij knopend Battenverdorp, Verdorp 6 kilometer. En na een ongeluk op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht... bij op het Oude Rijn, 6 kilometer. De rechterruis staat dicht. Verkeer vanuit Den Haag naar Utrecht kan beter omrijden... via Rotterdam, Dordrecht en Gorkum. Het debakel is compleet. Geen enkele Nederlander overleeft de eerste ronde op het US Open. Moet ik Marcella Mesker weer vragen hoe dat komt?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 Kijk op autovoordezaak.nl. Het is tijd voor een auto voor de zaak. Eén op de twee plofkippen is kreupel. Ook de plofkip bij Albert Heijn. Meer weten? Ga naar wakkerdier.nl. Expert is 45 jaar en dat vieren we met superscherpe jubileumaanbiedingen... Deze week een LG 42-inch LED-TV met superscherp beeld. Nu van 499 voor 395 euro. En bij Expert kunt u al 45 jaar rekenen op de beste service. Expert begrijpt het. Zes minuten over half negen. Goedemorgen. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Ja, alle Nederlanders eruit op het US Open. Laatste, Igor Seisling, verloor in vier sets... Van de Duitse qualifier Peter gojav Marcela Marcella Mesker, goedemorgen. Goedemorgen. Wat deed hij nou weer verkeerd? Ja, nou ja, hij speelde vooral uh, niet goed. Want uh, het was natuurlijk een hele goede loting. Uh, daar mocht hij zeker niet uh, over klagen, een uh, Duitse qualifier. Maar ja, zoals die de afloop zei, ja, hij voelde zich down. En hij liet zijn kopie hangen. Dat zijn nou niet teksten van een echte winner. Dus nee. Hij speelde niet goed, hij speelde onder zijn kunnen. Voorbereiding was al niet lekker geweest. En ja, dat trekt zich dan door in deze eerste ronde van een Grand Slam toernooi. Ja, Het is natuurlijk wel heel erg jammer, want kansen waren er wel. Hij had setpoints in de eerste set die hij verloor in een tiebreak... Won de tweede set, kwam een break voor in de derde set, maar kon dat niet vasthouden. En, ja, en toen ging de wedstrijd als een nachtkaars uit. Dus gewoon een hele slechte performance van uh, Igor Seisling. Ja, ben je in New York, sta je op zo'n mooi toernooi, Grand Slam, en dan voel je je down. Hoe kan dat nou? Ja, um, Zijsling is wel een jongen die heel erg uh, aan, aan, aan vertrouwen hangt. Dat heeft hij erg nodig. Hij is in zijn carrière al een laatbloeier. Uh, vindt vaak tegenstanders beter. En ja, het ging juist zo goed het laatste jaar met hem. Hij was degene die nog van de uh, vier, uh, vijf Nederlanders... die bij de Grand Slam toernooi speelden... Ja, de beste resultaten neerzette. Uh, won op uh, Wimbledon van de Raunitsch. Haalde daar de derde ronde. Speelde uitstekend. Ja, en dan denk je op deze banen. Een goede baansoort voor hem waar hij normaal gesproken goed speelt. En dan laat hij het zo uh, liggen. Ja, het, het, het drama voor het Nederlands tennis met uh, vier deelnemers... vier keer eerste ronde, terwijl ze toch uh, uh, drie van de vier... toch een redelijk goede loting hadden. Ja, dat maakt het uh, drama echt wel compleet. Ja. Dan naar Andy Murray. We dachten al, hij had zich helemaal niet ingeschreven. Maar toch, <laughs> hij moest heel lang wachten he, voordat hij mocht tennissen. Maar dat deed hij dan ook wel gelijk goed. Ja, ja, zeker. Hij speelt tegen de Fransman Michael Laudra. Linkshandige servicevolle speler. Entertaining speler. Grappenmaker ook. Want ja, hij kwam op een gegeven moment in de laatste game van de wedstrijd nog met een onderhandse service. Want hij stond dik en dik achter tegen Murray. Murray haalde sprinten. Eh, maakte er nog een prachtig punt van. En eh, het was een entertaining wedstrijd na ja, een hele lange zit voor Andy Murray. Als titelverdediger. Als allerlaatste mannenspeler de baan opgaan. Dat is toch wel. Een uh, moeilijke situatie ten opzichte van zijn concurrenten. 56 uur na de start van het toernooi speelt Murray pas zijn eerste wedstrijd. Uh, Nadal, Djokovic, Federer allemaal allang klaar. Die hebben veel meer rust. Dus eigenlijk een beetje oneerlijke concurrentie voor Murray. Maar hij uh, trok de zaken snel recht op een uh, regenachtige derde dag in New York. En uh, won makkelijk in drie sets. Del Potro is ook door, maar hij had het wel heel moeilijk tegen Garcia Lopez. Is dat nog onverwacht? Ja, dat vond ik wel. Uh, ruim vier uur op de baan. Uh, tegen Spanjaard Garcia Lopez. Goeie speler hoor. Dat zeker. Was ook best een leuke partij. Maar je verwacht dat uh, Del Potro, uh, voormalig uh, kampioen in New York, nummer zes uh, van de plaatsingslijst, toch een Dark Horse. Ja, dat hij de belangrijke punten wat makkelijker speelt. En dat deed hij niet. Hij verloor de tiebreak van de eerste set. En won uiteindelijk wel een tiebreak in de vierde. Maar het had een haar geschild of hij stond uh, nog langer op de baan en moest een vijfde set spelen. Dus het is niet ideaal voor voor de dark horse van het toernooi Del Potro... die mogelijk geprogrammeerd staat... om in de kwartfinale al de nummer 1 Djokovic te treffen. En hmm. dan uh, Venus Williams. Ik zag haar even in een bloemetjesjurk. Ja, die ontwerpt ze zelf. Hè. Ze heeft uh, heel erg zit ze in de mode. Okay. Uh, en al die jurken die ontwerpt ze zelf. Het is inderdaad altijd een uh, spectaculaire outfit. Ja, het heeft er maar niet, het heeft niet over. Op, nee, ik om het te zijn. winnen, dat, uh, dat niet. Speelde tegen de Chinese Yi Zeng. Die in de eerste ronde van Kiki Bertens won. Het was wel een, uh, een thriller van een wedstrijd. Ruim drie uur op de grandstand. Venus Williams verloor uiteindelijk 7-6, uh, derde set. En ja, eerste ronde had ze. eerst een flipkunst. De nummer 12 van de plaatsingslijst. Nog verrast. Maar je ziet toch bij uh, Williams, inmiddels ook een dertiger... niet fit meer, dat hij het één, twee rondjes volhoudt op een toernooi. En dan is de tank gewoon leeg. Dan mist ze de cruciale momenten in een wedstrijd. Dus uh, jammer voor de Amerikanen, want ja, Venus Williams, net als haar zus Serena... dat zijn natuurlijk grote publiekstrekkers. Ja. Maar zij ligt eruit. Marcella Mesker, dankjewel. Laatste nieuws over het US Open. Gaan we door naar voetbal, want er gaat geen dag voorbij... of er is nieuws van het transferfront. Is het niet de megadeal van Garrett Bale, dan is het wel een andere speler die verhuist. Gisteravond werd bekend dat er onderhandeld wordt over de overgang van Christian Eriksen... van Ajax naar Tottenham Hotspurs. Het zijn drukke tijden voor de voetbalmakelaars, want volgende week eindigde de transferperiode. Ik ga erover praten met de directeur van de Belangenvereniging voor Spelersmakelaars... en tevens docent arbeidsrecht en internationaal sportrecht aan de Universiteit van Amsterdam. Roberto Branco Martins, goedemorgen. Goedemorgen. Dit zijn natuurlijk de tijden dat de makelaars het moeten verdienen? Uh, nee, nou, dit zijn wel uh, de tijden waar een groot gedeelte van uh, de jaarlijkse inkomsten inderdaad verdiend worden. En die worden dan over het jaar uitgespreid. Ja, dus u heeft het ook druk, want wat doet de directeur van de belangenvereniging in deze tijd? Nou, ik ben uh, ja, advocaat, dat is, uh, dat is mijn beroep. En uh, nee, directeur van Pro agent dat is een van de functies die ik dan uh, bekleed. Dat doe ik al heel lang, overigens, al voordat ik advocaat was. Uh, ja, en ik sta <coughs> met name de agenten zelf uh, bij, dus daar uh, de transfers van zij mee te maken hebben, daar roepen ze mij uh, bij in als het, uh, als het nodig is. Ja, en wat, en wat doet u dan? Wat adviseert u? Nou, dat gaat van, uh, dat, dat gaat van onderhandelen over contracten tot aan, uh, ja, dat zijn vaak zeer uitgebreide trajecten, kan ik vertellen. Allerlei geldstromen, hè? Allerlei geldstromen, uh, Nou ja, met name de contracten die dan die geldstromen uh, moeten faciliteren. Dat is uh, datgene waar ik dan uh, bij betrokken ben. En er uh, kunnen kleine vragen zijn van uh, wat is het uh, percentage wat ik kan vragen bij zo'n transfer. Of wat is het gemiddelde salaris ongeveer in zo'n land. En dat je meer praktisch helpt. En ook meer de inhoudelijke zaken. Dat het echt uh, ja, een lang traject wordt. Ja, was u trouwens op de hoogte dat uh, Ericsson mogelijk dan nog vertrekt bij Ajax? Nou, ik, heb, uh, ik ben gisteren gebeld, toen heb ik het even bekeken. Maar ik moet eerlijk uh, zeggen dat ik uh, niet eens tijd heb gehad om op uh, teletext te kijken. Dus uh, dat, ah. uh, dat, dat merk ik gisteravond pas. Ja, en, en als, hoe gaat dat in de praktijk? Als er gepraat wordt, als we mogen praten, is het dan eigenlijk al bijna rond? Nee, dat hoeft niet altijd het geval te zijn. Uh, kijk, uh, je moet het zo zien dat de speler uh, natuurlijk een aantal clubs heeft die hij zelf interessant vindt om uh, als volgende werkgever te dienen. Nou, en dan is het gewoon een kwestie van uh, praten over de, over de voorwaarden. En uh, ik maak zelf mee dat het uh, in zo'n situatie als het gepraat gaat worden... dat uh, de kans na 60 50, 50 is dat het, uh, dat het doorheen komt. Wordt heel vaak negezegd uh, door de spelers. Hmm. Ik pak even het AD erbij. Even naar uh, de pagina van de strips. Die halen we niet zo vaak aan. Maar nu even FC Knudden. Daar zien we drie heren in carnavaleske uit Dossing. Ze kijken een beetje alsof ze uit... Uh, nou ja, een heel erg ver wegkomen. En daaronder staat alleen maar bestuur Real Madrid. Zijn ze gek dat ze 100 miljoen euro voor een speler... voor Garrett Bale willen betalen? was gelijk ook uh, de clue van... Uh... Ja, dat denk ik, ja. Ik neem aan dat het dag over gaat. dag ja. overgaat. Nee, maar uh, ik neem aan dat het gaat over, uh, over de gekkigheid rondom uh, 100 miljoen voor, uh, voor Garrett Bale. Precies. En dat de staat dat het zo'n uh, gigantisch overdrag bedrag is, wat het natuurlijk ook is... Uh, en het is jammer dat, uh, dat in die context... De, de, de bedragen steeds worden gekoppeld aan die ene speler. Ja. En ik begrijp het ook wel. Maar er zit natuurlijk een, een context omheen. <coughs> en die context eromheen... <coughs> pardon, is dat het... Um, ja, het is onderdeel van de entertainmentindustrie. En uh, Real Madrid is het merk. En uh, doet aan merchandising. Doet aan marketing van zijn eigen merk. En ja, eigenlijk zie ik meer het bedrag... Uh, rondom het hele product Garrett Bale... gekoppeld aan die entertainmentindustrie voetbal. Dat ik het echt zie aan... Uh, ja, als koppeling aan, aan de voetbalkwaliteiten van, uh, van Gareth Bale. Eén mm -hmm. uh, keer, één keer in de zoveel jaar geeft Real Madrid echt een mega bedrag uit aan dat, uh, spelers. Dat, dat, dat. Moeten ze, dat moeten ze vanwege hun status doen? Ja, eigenlijk, uh, je zou eigenlijk zeggen, noblesse oblige, weet je, dat, dat is hetgene wat, uh, wat zij doen waar ze onbekend staan. Het is met hele Galacticos, uh, zodat ze allemaal supersterren aantrekken, is dat gestart. En het is doorgegaan. Ja, uh, het, het is nogal cru als je het uh, afzet tegenover alle schulden en de crisis in Spanje. Ja. Maar ik kan, ik kan het me voorstellen vanuit een, een breder perspectief. Ja, wordt hier zelfs in de politiek vragen over gesteld... of we Spanje steun moeten geven als de banken dit dan weer financieren. Aan de andere kant, Reaal uh, doet dat dan natuurlijk wel goed... want de club maakt wel heel veel winst. Ja, exact. Voor mij is er iets van 500 miljoen omzet uh, gemaakt... Nou ja, volgens mij kunnen ze dat doen uh, uh, met uh, het geld onder andere... Van, die uit deze strategieën komen, dat dan weer wel. Dus uh, ja, het blijft een, uh, een gebed zonder eind uh, wat dat betreft. Of een hoevelloos gesprek, laat ik het zo zeggen. De, ja. de waarheid en de, juist, het juiste zal nooit naar boven komen. Ja. In de politiek wordt wel meer gesproken over zaken die uh, niet direct oplosbaar zijn. Stel Beel gaat, uh, komt dan inderdaad die hele carousel op gang van, van grote, dure spelers? Ja, die kan zelfs nu eigenlijk al op gang gekomen. Dus met name als je kijkt vanuit Tot Hotspur dan uh, natuurlijk heel dat allemaal is, uh, is gegaan. Die gaan ineens allerlei spelers. Uh Aantrekken, natuurlijk met uh, nieuw verworven inkomsten. Ja, en dan moeten uh, <totstutters> de vacatures worden verder ingevuld. Als je ziet dat Eriksen dat nu, hè, wat ik nu er heb opgepikt, uh, als die transfer dan rond is, nou, dan uh, moet die vacature van Eriksen weer opgevuld worden door iemand anders. Ja. Die vertrekt weer bij een iets kleinere club en zo gaat uh, de sneeuwbal uh, roll door. Goed. Heeft u nog één uh, tipje? Iets uh, geheims? Wat nog speelt? Uh, nou, dat gaan we vanzelf wel merken. Wellicht vandaag. <laughs> vandaag? Nee, ja? Dus er, staan, er staan nog wel wat leuke dingen te gebeuren in ja, Nederland. Noem eens één een naam. Uh, nee, dat kan ik echt niet doen. De <laughs> okay. Goed. Dank je wel. Oké, Feyenoord. Goed. Heel goed, heel goed, heel goed team. Heel goed team, heel goed team. Hartelijk dank Roberto Braco Martins ja, voor de toelichting. Goeiemorgen. Succes de komende dagen. Het zal druk blijven. Verkeersinformatie, John Bakker bij de ANWB. Niet zo heel erg druk. Nee hoor, en dat loopt alweer terug ook. 13 files, nog 35 kilometer, alles bij elkaar. Wel is er net een ongeluk gebeurd op de 2 van Eindhoven naar Utrecht. Bij Knop het Empel dat zorgt voor 2 kilometer file. De linkerrijstrook is daar dicht. Wat meer vertraging op de A2 vanuit Eindhoven naar Maastricht. Tussen Meersen en Maastricht 4 kilometer. De langste file op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen. Bij knooppunt Battenverdorp 6 kilometer. En er was vanochtend een ongeluk op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht. Dat zorgt bij Harmelen nog voor een file van 2 kilometer. Maar de rijstroken zijn weer vrij. Elke werkdag, s ochtends van 6 tot half 10. Het NOS Radio 1 Journaal.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 some kind of day you and me been catching on like wildfire on like a wild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 veel gospel natuurlijk op deze herdenking en ook veel Amerikaanse royalty zoals Carolyn Kennedy en Oprah Winfrey I am absolutely thrilled to be here. I remember when I was 9 years old and the march was occurring and I asked my mama, "Can I go to the march?" It took me 50 years, but I'm here. Toen ik 9 was vroeg ik aan mijn moeder, "Mag ik naar de march?" Het heeft me 50 jaar gekost, maar ik ben er. Dr. Martin Luther King shared his dream voor Amerika. With America. Hier, op de trappen van de Lincoln Memorial, deelde hij met Amerika en de rest van de wereld syndroom. Van een kleurenblinde maatschappij, zo verkondigt Winfrey. Het congreslid John Lewis vertelt over wat mede door King is bereikt. 50 jaar later, we kunnen rijden, waar we willen rijden. We kunnen blijven waar we willen blijven. Those signs die zeggen: white and color zijn weg.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 De buurtwacht in Florida die een doodschoot kreeg, ging vrij. Dames en heren, welkom president Jimmy Carter, president Bill Clinton, First Lady Michelle Obama en de president van de United States, Barack Obama. President Clinton heeft scherpe commentaar. En ik zou respectvol suggereren dat Martin Luther King niet heeft geleefd en gestorven om zijn erfgenamen te horen huilen over politieke patstelling.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 Maar Obama is wel vastbesloten zijn vuur brandende te houden. For what does a prophet man? Dr. King would ask. To sit at an integrated lunch counter if you can't afford the meal. Een restaurant open voor blank en zwart. Wat heb je eraan? Vroeg King, als je geen geld hebt voor de maaltijd. The measure of progress for those who marched 50 years ago was not merely how many blacks could join the ranks.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 Erdenking van 50 jaar I Have a Dream van Martin Luther King. Verslag hoorde u van Wessel de Jong. Het NOS Radio en journaal Mediaoverzicht. Met Katrien Straatman. De wet waarin staat dat bewoners van zorginstellingen... recht hebben op een dagelijkse wasbeurt en een schone luier... na een ongelukje, gaat van tafel. Dat schrijft de Volkskrant. Het kabinet spreekt vandaag in de ministerraad over de wet. pvv leider Geert Wilders twittert erover. Kopschoppers krijgen mild strafje. Samia Azouz komt vrij, maar oma mag in vieze luier liggen. Dit kabinet is ziek. 50-plus-voorman Henk Krol is korter in zijn commentaar. Hij noemt het een schande. Maar of het allemaal echt zo erg is valt te betwijfelen als je het eind van het verhaal leest. De Raad van State zegt dat alles al geregeld is in deze kwestie. Vanmiddag voeren medewerkers van het from en Dreesman distributiecentrum in Aduard, in Groningen opnieuw actie. Hoorde u eerder al over in onze uitzendingen. Ze zijn kwaad over de voorgenomen sluiting van het centrum, waardoor 109 mensen hun baan verliezen. Actie vanmiddag verwijst naar het zogeheten Preid, circus van de VND. Niet de artikelen, maar het personeel is tijdens de demonstratie in de uitverkoop, zegt actievoerder Tineke Zuidema op de site van RTV Noord. Slecht nieuws voor mensen die bij Dorkwerd het Van Starkemborg kanaal over willen steken. De brug is dicht, want vanochtend is een Duits schip tegen de brug gevaren. Ook voor het scheepvaartverkeer is de doorgang voorlopig dicht. Op de site van ook RTV Noord staat te lezen dat de brug vaker door schepen wordt geramd voor het laatst nog vorig jaar september. De brug was nog niet ...herstelt na die aanvraag. Gaat op de meeste plekken het parkeertarief alleen maar omhoog. De gemeente Sittard-Geleen halveert op de meeste plekken het tarief. Het is nog maar 1 euro per uur, met een maximum van 5 euro per dag. Een experiment, verklaart de wethouder Peter Geen in de Telegraaf. We hebben te maken met een afnemend aantal bezoekers. Het liefst hadden we het parkeren helemaal gratis gemaakt... ...maar dat kunnen we niet betalen. Op de site van RTV Utrecht foto's van de ravage in Amersvoorn nadat een vrachtwagen een viaduct van de A28 raakte. De vrachtwagen heeft flinke schade opgelopen... en de chauffeur is met rugklachten naar het ziekenhuis gebracht. En op de voorpagina van de Telegraaf een foto van een geconcentreerd... kijkende man die grasprietjes bestudeert. Uh -huh. Begeleidend stukje verklaart het. De start van de voetbalcompetitie bij de amateurs... loopt gevaar door het droge weer. Als er namelijk op de droge velden wordt gespeeld... zijn ze voor de rest van het seizoen verpest... Verschillende gemeenten in ons land hebben al verboden op die velden te spelen. Dat meldt de krant en praten we straks na 9 uur ook nog verder over... met een van de gemeenten die die maatregelen neemt. En dan hoort u ook Kamerleden. Die gaan vanmiddag praten over Syrië. Over Syrië. Het laatste nieuws krijgt u zo dadelijk in het Radio 1. -journaal. Na 9 uur blijft u luisteren.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 Exclusieve software voor relatiebeheer en CRM. Archie. Ondernemers die actief willen zijn over de grens, wat doen jullie daar nou voor?